Het is tien uur, dit is Moutscheurs met het NW-journaal. Heineken zet in Afrikaanse landen duizenden promotiemeisjes in... en velen worden onder werktijd lastig gevallen... meldt een journalist van NRC die er een boek over heeft geschreven. Daarin staat dat leidinggevenden van de bierbrouwer in Afrika... van de meisjes verwachten dat ze met hen naar bed gaan. Heineken geeft toe dat misstanden voorkomen in Afrikaanse landen... en gaat strengere regels invoeren.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 Maar ze kwam niet door de nationale finale. Asia was 94 jaar...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 Word lid voor slechts 7,50 euro per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar lid van Max.nl. Kom 24 en 25 maart naar het e-bike-event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl Langs de lijn met Gert van het Hof... Goedenavond. Eén uurtje langs de lijn slechts op deze zaterdag... want geen eredivisievoetbal. Nederland zelf al speelde gisteren al tegen Engeland. We blikken terug op de kwalificatietraining van Max Verstappen in Australië. Blikken vooruit op Gent-Wevelgem met de Belg Tom Stils... de ploegleider van Nicky Terpstra. We de befaamde bootrace van de universiteitsteams van Cambridge en Oxford. En het is vandaag precies twee jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. De laatste schoenen waar hij op speelde werden vandaag geveild. We zijn er tot elf uur. Plaats 4, dat is de plek waar vanaf Max Verstappen... het nieuwe Formule 1 seizoen morgenochtend... om tien over zeven Nederlandse tijd gaat beginnen. De tweede startrij dus achter Lewis Hamilton... en de Ferraris van Rijkonen en Vettel. Hans Verlozenoort, Noord, goedenavond. Goedenavond. Ja, is dit nou een goed begin, een redelijk begin... of toch ergens ook een beetje een teleurstellend begin? Eigenlijk is het een uh, iets teleurstellend begin, want Max Verstappen had zelf ook verwacht dat hij iets verder naar voren had uh, gestaan na de kwalificatie. En dat was ook mogelijk geweest als hij in zijn laatste ronde niet een klein foutje had gemaakt. Dat heeft hem een paar tiende van een seconde gekost. En als je die paar tiende van een seconde van zijn tijd afhaalt, dan had hij gewoon op de eerste rij gestaan naast Lewis Hamilton en dus voor die Ferraris. Ja, want het gat is dus uiteindelijk niet zo groot. Nee, het gaat allemaal om honderdsten van seconden. En het verschil in die ene bocht waar Verstappen de fout maakte, dat was alleen al twee tienden. Dus hij had echt wat verder naar voren kunnen staan. En uh, ja, hij vindt het jammer. Maar aan de andere kant, uh, het hoort er allemaal bij. En Verstappen maakte na afloop van die kwalificatie toch best wel een zelfverzekerde indruk. Uh, hij heeft er zin in en uh, hij weet ook dat het uh, gat uh, ten opzichte van de, van de Mercedes en de Ferraris, dat dat een stuk kleiner is dan vorig jaar toen de de Renault-motor van Verstappen, van de Red Bull van Verstappen... duidelijk tekort kwam aan het begin van het seizoen. Ja, hij blijft ook zijn stalgenoot Ricciardo voor... die overigens sowieso achter hem zou starten. Dan mochten we vanuit gaan na het foutje van Ricciardo... tijdens de vrije trainingen. Maar is er daarmee toch een tikje uitgedeeld door Verstappen? Eh... Uh... Ja, toch wel, want hij was natuurlijk sneller dan Ricciardo. Hè? En als uh, Ricciardo uh, een betere rondetijd had gereden... dan, dan was hij ook uh, minder ver naar achter gezet natuurlijk. Die drie plaatsen, die had hij, maar dan waren dat wat minder plaatsen geweest. Nu moet hij vanaf de vierde rij beginnen. En dat is, uh, dat is toch een nadeel voor, uh, voor de Australier. En ja, ze zeggen altijd, je moet je teamgenoot voorblijven. En in dit geval, Ricciardo rijdt in Australië op het circuit van Albert Park... toch voor eigen publiek. En uh, het was hem er toch alles aan gelegen geweest... Om voor verstappen voor zijn teamgenoten te zitten. Ja, Hamilton zette de snelste tijd neer door zichzelf te verbazen in de laatste ronde. I'm so happy with that lap. <laughs> It was such a nice lap. And you know I'm always striving for perfection, so that was as close as I could get. Ja, dit was bijna perfectie volgens Lewis Hamilton. Is hij gewoon de beste rijder tegen de klok? Uh, dat zit er wel een beetje in he, op dit moment. Maar er komt ook bij, hij heeft een superieur auto... want die Mercedes is gewoon bloedsnel. En ja, na afloop uh, werden er weer wat grappen gemaakt. Sommigen wat meer gemeend dan, uh, dan de anderen. Dat, dat die Mercedes gewoon een, een, een bepaalde stand heeft, een extra knop... Uh, waardoor die wat sneller, wat meer power geeft en uh, daardoor een snellere ronde kan rijden. Hamilton die, die, ja, die ontkende dat een beetje met een lachend gezicht na afloop... maar ja, de, die grappen werden niet zo gehoord gewaardeerd door zijn collega's, want die weten gewoon... die Mercedes is wat sneller dan de andere auto's. Maar Verstappen heeft wel de indruk dat de, de voorsprong die Mercedes had... gewoon wat minder is dan, dan vorig jaar. En het is wel zo, de auto's worden in de, in de loop van het jaar uh, voortdurend doorontwikkeld. En wat dat betreft heeft Red Bull een geweldige reputatie. Die kunnen gewoon een auto in de loop van het jaar een stuk sneller maken. Ja, de Ferraris staan 2 en 3. Vettel deed er alles aan, maar zag Hamilton met die fantastische laatste ronde. Lewis had a quite a big gap at the end, but I guess this lap was pretty good. So looking forward to tomorrow. I think we did improve the car to today, and yeah, we see what happens tomorrow. Ja, hij kijkt uit naar morgen, zoals al zijn collega's. Ja, wat wat kunnen de Ferraris denk je in de race? Nou, de Ferrari's hebben uh, toch in ieder geval steun aan elkaar. Ze staan dan schuin achter elkaar weliswaar en voor Verstappen. Dus die, die, die start die zal van cruciaal belang zijn. En, en, en dan komt het toch aan op de snelheid uh, de eerste paar ronden. Het is dat uh, Max Verstappen en uh, ook uh, Ricciardo... die rijden met een bandencompound die ietsje harder is... dan die van de Mercedes en de Ferrari's. En dat betekent dat ze in het begin van de race... waarschijnlijk een beetje moeite zullen hebben om het tempo te volgen. Maar als die banden eenmaal op de temperatuur zijn, kunnen ze ook wat langer doorrijden... en wat later een bandenstop maken. Het heeft allemaal te maken met de strategie om te proberen... toch die snelheid en de tactiek van Mercedes en Ferrari te breken. En de tactiek van Red Bull is om op een andere compound van start te gaan. Andere bandenkeuze. En daarmee hebben ze de spel een beetje op de wagen gezet. Ja, maar dat betekent eens te meer dat de start voor Max Verstappen... heel belangrijk wordt. Want ga je de eerste bocht door als nummer vier... Of weet je al direct een van de Ferraris te verschalken... in de wetenschap dat je ietsje langzamer bent... maar wel als geen ander in staat bent om een tegenstander achter je te houden, toch? Uh, ja, zeker. Uh, die, die start is van cruciaal belang. En op het circuit van Albert Park heb je meteen na de start heb je een rechts-links combinatie. En daar wil het nog wel eens fout gaan, hoor. Uh, bovendien, daarna komt een rechts stukje. En daarna een hele scherpe bocht naar rechts. En ook die bocht is een rechter. Dus de eerste bochtencombinaties op dat circuit die zijn bepalend. En ja, wie maakt er een goede start? Wie heeft het lef? En we weten dat Verstappen goed kan starten. Maar als Raikkonen goed weg is en die staat naast Hamilton, ja, dan moeten we echt oppassen dat het niet gaat knallen... in de eerste bochtencombinatie. Ja, spannend uh, wordt het dus. Dan wordt er ook altijd gekeken naar uh, de weersomstandigheden. Er was eerder deze week sprake van, nou, er, er, er gaat regen komen. Wat is, zeggen de, de weergoden nu? Ja, het was op de ochtend van de kwalificatie, dus vanochtend heel vroeg, dan gereken naar onze tijd nu. Was de baan nat. En die is pas in de loop van de dag gaan opdrogen. De voorspelling voor morgen, het laatste wat ik heb gezien is 40% kans op regen. Komt er eenmaal regen of is die baan nat? Ja, dan is dat natuurlijk een kolfje naar de hand van Max Verstappen. Maar ze zeggen in Melbourne, Melbourne is a city of four seasons in one day. Hè. Je kunt vier verschillende klimaten, vier verschillende verschillende weersomstandigheden op één dag hebben. Dat, dat is nou eenmaal zo daar in dat, in dat deel van Australië. Dus het kan spoken. En als dat het geval is, ja, dan weten we dat uh, Max Verstappen... over het algemeen heel goed uit de voeten kan. Ja, ik heb direct zin in Crowded House en Four Seasons in uh, One Day. Heerlijk nummer om, uh, om naar te luisteren. Goed, morgenochtend in alle vroegte, tien over zeven Nederlandse tijd... is dus de start van uh, de Grand Prix. Laten we hopen dat we niet om elf over zeven zeggen... potverdorie, we gaan terug naar bed. Want Max Verstappen uh, is in de eerste bocht... Uh, Afgehaakt en dat we jou vooral ook veel horen over hem bij vroege vogels op deze zender. Ik neem aan dat je daar nu al naar uitkijkte. Hans. Zeker, tussen de grutto's ga ik doen. Precies, dat gaat een mooie tegenstelling opleveren. Dankjewel Hans van Lozenoort over de Formule 1 morgenochtend dus wekker zetten. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen heeft Cambridge de Boat Race gewonnen. Dat is de jaarlijkse race tussen de universiteitsteams van Oxford en Cambridge. Ja, dat is de meest prestigieuze roeiwedstrijd in de wereld. Langs de Theems zo'n kwart miljoen mensen om de race te zien. En bij de 164 ste editie voor de mannen ontbraken dit jaar de Nederlandse roeiers. Vorig jaar roeide Olivier Siegelaar met Oxford naar de winst. Hij trad daarmee in de voetsporen van Gerrit-Jan Engkamp en Sjoerd Hamburger. Zij wisten te winnen in respectievelijk 2002 en 2009. Bij de vrouwen deed wel een Nederlandse mee, René Koolschijn. Ze roeit pas een half jaar, zat op de boegpositie helemaal vooraan de boot... maar zag al direct dat het in het begin helemaal misging. A ja, simple instruction to begin the 72nd Women's Boat Race. And you can see on the Middlesex station there that er a dreadful start. Een dreadful start. It looks like someone's caught a crab in the Oxford boot. And that could be. Koolschijn zag Cambridge uiteindelijk met 11 bootlengtes verschil winnen. Correspondent Suze van Kleef stond in de buurt van de finish en wachtte daar ook Koolschijn op.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 Noord Crowded House hebben we dus bij deze gedraaid. De Nederlandse handbalsters kunnen zich morgenmiddag plaatsen... voor het EK, later dit jaar in Frankrijk. Oranje speelt in Eindhoven tegen Hongarije... en bij winst op de Hongaren is het zeker van het EK. En Oranje weet hoe je wint van Hongarije... want dat gebeurde afgelopen donderdag nog. Al ging het toen met heel veel pijn en moeite. Nederland won in Hongarije met 19-18. Richard van der Made sprak ze op de vooravond van dit belangrijke duel. Het is uh, zaterdagavond... We zitten in een hotel in Geldrop, vlakbij Eindhoven... waar morgen de wedstrijd wordt gespeeld. Lois Abbing, Tess Wester. Twee uh, dikke vriendinnen ook van elkaar. Kamergenootjes ook. Nou, dikke vriendinnen. Ik, ik, ik zie even twijfel. Nee, nou, vriendinnen wel, kamergenootjes niet meer. Ja, het begin van de week wel, maar we zijn uit elkaar gehaald. Niet omdat we vervelend zijn of zo. Niet dat je dan denkt, nee, maar we hebben... Um, soms dan wisselt de bondscoach zelf. En als we zelf mogen kiezen zitten we altijd samen. En um, eigenlijk uh, ja, is daar vandaag of gisteren een beetje verandering in gekomen. Dus we zijn heel verdrietig. Nee. We zitten natuurlijk nu nog, ja, nog één nachtje hier. En gelukkig hebben we tijd genoeg buiten het, uh, het op de kamers. Zijn. Ik denk dat sowieso niemand hier echt veel op de kamers is. Als we samen zijn, dan iedereen is wel ergens en loopt een beetje rond... en we zitten samen nog even na de tafel of zo. Yvette Broch zei een paar dagen geleden, ons moment gaat nog komen. Oh, daar ben ik het zeker ook wel met Yvette eens. Ik denk dat wij als team um, nog lang niet uitgegroeid zijn... en dat we nog veel beter kunnen dan dat we kunnen. En um, ja, ik denk dat wij heel veel mensen in het team hebben... of eigenlijk een heel team hebben met meiden die... Alles willen bereiken wat er te bereiken valt. En ik denk dat deze kracht heel erg sterk is. Ja, maar ik denk inderdaad dat het ook zeker nodig is. Wil je wat, wat winnen? En we weten ook iedereen... We zijn natuurlijk nu, nu in principe aan de top. Dus iedereen wil ons verslaan. Dus iedereen bereidt zich supergoed voor op ons. En probeert echt ja, onze zwaktes misschien te vinden. Is en... dat anders dan in vergelijking met bijvoorbeeld WK 2015... toen jullie vanuit het niets ineens uh, zilver uh, wonnen? Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen, iedereen is nu zo gemotiveerd om van ons te winnen. En ook uh, zoals bijvoorbeeld dat de Hongaren zeiden dat ze eigenlijk uh, ja, trots zijn dat ze zo tegen ons hebben gespeeld. Dat, dat zegt genoeg. En, uh, maar ja, dat, dat geeft ons ook weer uh, ja, de, het gevoel van ja, we willen gewoon die zondag niet met één winnen. Maar we willen bij wijze van rekening met tien winnen. En ik denk die motivatie is elke keer weer naar na elke wedstrijd kijken we eigenlijk uit naar de volgende wedstrijd. Wat is het belang van morgen? Ik denk voor ons in, in het, als team dat het belang eigenlijk heel groot is. Ik denk dat iedereen die wedstrijd gewoon wil winnen. Ondanks het feit misschien dat je kan zeggen... oké, okay, als je de, de laatste twee wedstrijden hebt... zijn de tegenstanders niet heel goed. Maar ja, we willen, ons, willen morgen gewoon, gewoon winnen van Hongarije thuis. Want iedereen denkt, of weet eigenlijk bijna wel zeker... Nederland en Hongarije gaan zich samen plaatsen... in, in een pool met Wit-Rusland en, en helemaal met Kosovo. Nou, wat Hongarije doet, maakt me niet zo heel erg veel uit. Jullie willen gewoon ja. eerste worden. Precies, wij willen gewoon heel graag eerste worden. Gewoon omdat het ook um, de loting hopelijk wat makkelijker maakt. En um, ik denk ook gewoon dat wij daartoe in staat zijn. Maar daarvoor moeten we wel morgen gewoon die wedstrijd winnen. En de anderen ook. Dit zijn ook altijd een beetje de maanden van uh, de beslissingen... waar handbalsters uh, naartoe gaan. Jouw vriendin hier aan de overkant van de tafel... die gaat naar Rostov, helemaal naar Rusland... Ja. Waar gaat Tess Westen naartoe? Dat is nog even een verrassing. Het is wel al duidelijk en er zijn ook al wel beslissingen gemaakt, maar waar dat uh, wordt, dat is nog eventjes uh, geheim. Dus je weet het al wel, wordt het ook zo'n zo mooi avontuur ver weg? Het wordt zeker een mooi avontuur. Of het ver weg is, kan ik dus nog niet zeggen. Maar nee, uh, ik heb heel erg lang over nagedacht wat voor mij op dit moment belangrijk is, waar ik het meest aan heb in uh, mijn ontwikkeling en mijn carrière. En daar heb ik heel erg lang en uh, goed over nagedacht. En ja, daar is de volgende beslissing uitgekomen. Maar welke beslissing dat is, dat is nog even geheim. Nu hebben we het over het buitenland. Jullie spelen al een jaar of zeven, acht in het buitenland. Maar... Jullie zijn het liefst, denk ik, gewoon in Nederland. Nu ben je zo'n weekje hier, speel je hier twee wedstrijden te Hongarije... Een weekje? we zijn hier maar twee dagen, joh. We ja, zijn en, gisteren... en, en maandag ga je alweer naar het buitenland. Precies. Je bent, uh, dat is helaas wel jammer dit keer. Omdat we de eerste wedstrijd in Hongarije speelden... Zijn we, hebben we de hele voorbereiding ook daar gedaan. Dus we zijn eigenlijk maar twee of drie dagen in Nederland. En ja, dat is natuurlijk uh, kort. Maar um, het is wel altijd op het moment dat je één stap op Nederlandse bodem zet... is het echt meteen zo, ha, oh, thuis... En um, ik denk dat dat nooit zal veranderen. En ik denk dat je... Ik heb altijd gezegd op het moment dat ik de carrière die ik nu in het Duitsland heb... als ik die precies zo zou kunnen hebben in Nederland... zou ik morgen mijn spullen pakken en terugkomen meteen. Want ik denk dat het, dat is het allermooiste. Als je je sport um, op dat niveau in je eigen thuisland kunt beoefenen. Ik denk dat dat een stap is die we zeker ook nog wel uh, kunnen maken in Nederland. Je bent altijd ergens een, een buitenstaander. En hoe mooi zou het zijn als je gewoon uh, ja, naar je hal komt... waar je fans van jouw land zijn uh, die jou aanmoedigen. Alleen ja, dat is echt een hele grote stap om in Nederland te maken. En het is zonde dat daar niet, niet meer aan gedaan wordt. Dankjewel dames en dankjewel Richard van der Maden. De wedstrijd Nederland-Hongarije is morgen vanaf 4 uur live te volgen bij ons op de radio en ook op televisie op NPO 1. Terwijl het Nederlands elftal gisteravond oefende tegen Engeland. Met 1-0 verloor speelde Marokko tegen Servië voor de Marokkanen. Alles in het teken van het WK komende zomer. En dan is een oefenzegen altijd welkom. Gisteren werd het 2-1. Grote uitblinken met een goal en een assist was uh, ik zie het, Hakim Zieg. Hij stond net als Fijnhoorde Karim Elamadi op het middenveld. En hem hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond Karim. Goedenavond. Heb je ook zo genoten van Ziyech? Uh, ja, zeker. Het is iemand uh, met speciale kwaliteit. En uh, ja, die maakt toch wel uh, het verschil bij ons. En uh, ja, het is altijd mooi en goed voor ons. Natuurlijk en voor het land natuurlijk ook je zo'n speler uh, in het midden hebt die het verschil kan maken. In... Ja, daar wordt de verbinding verbroken. Ik kijk even naar de andere kant van het glas. Overigens, Hakim Zieg maakte zijn achtste goal alweer in zijn veertiende Interland. Had even gedoe met de bondscoach van Marokko. Maar um, uiteindelijk zijn ze eruit gekomen en sinds hij is teruggekeerd... is hij ook onomstreden in het Marokkaans elftal. En dat resulteerde gisteren dus ook in een uh, doelpunt en een assist van Ziyech... in die met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen uh, Servië. Ja, we spreken dus met uh, Karim El Amadi. Ik zie allemaal mensen aan de andere kant van het glas heel druk doen... met telefoons enzovoort, maar ik vrees met grote vrezen... dat wij het uh, wel of niet voor elkaar krijgen. Ja, we hebben opnieuw uh, contact... Karim, daar ben je weer. Ja. Ja. 2-1 winnen van Servië klinkt op papier prima, maar was het ook een prima wedstrijd? Uh, ik denk dat we de eerste kwartier, 10 minuten, denk ik, zoekende waren. Ik denk toch wel als je, als je de, de, de namen van Servië op papier en die van ons, dat zij eigenlijk uh, op papier wel uh, ja, beter zijn dan ons. Maar ik denk als je de hele wedstrijd. Nou, nu merkt het, de verbinding is opnieuw verbroken. 2-1 was de winst dus op Servië. We willen het Karim El Amadië nu thuis ook niet aandoen of in de auto om het nogmaals te proberen. Jammer, maar helaas. We gaan luisteren naar muziek. En dat zijn Coldplay en Beyoncé samen. De hymn for the weekend. Een passende plaat. De waterpoloosters komen zonder medaille terug van de Europacup in Pontevedra. Oranje verloor vandaag de strijd om het brons van het Gastland Spanje. Het werd 9 tegen 3. Bondscoach Arno Haverga, goedenavond. Goedenavond. Hoe teleurgesteld ben je? Nou ja, niet, ik ben niet blij in ieder geval. Uh, direct na de wedstrijd was ik, uh, nou was ik er goed ziek van. Ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd uh, vanmiddag teruggekeken net met de ploeg. En uh, nou, dat geeft een iets ander beeld uh, van, uh, van de wedstrijd van vandaag. En, uh, nou ja, we hadden bij de start van dit toernooi afgelopen donderdag... Na nou, Winst op Italië ook al iets ander beeld van uh, hoe we er nu bij zouden lopen. Maar goed, dat is niet anders. Ja, maar je zegt um, dat je gevoel na het terugkijken van de wedstrijd... Uh, anders was dan uh, direct na het laatste fluitsignaal. Ja. Waar zit ja. dan dat verschil in? Wat heb je ja, gezien wat ik... je dan eigenlijk meeviel? Laat ik het zo ja. dan maar formuleren. Ja, nou ja, we verliezen met 9-3 vandaag. Dat is natuurlijk een forse uitslag. En uh, Spanje was beter, hoor. daar moeten we het ook niet uh, moeilijk over doen. Maar uh, het, het leek erger gezien de uitslag en het directe gevoel naar de wedstrijd dan het was. Als je terugkijkt die wedstrijd, heb je denk ik tweeënhalve periode best goed uh, gespeeld. De opdrachten die we, die we hadden meegegeven, met name verdedigend... hebben we tot op uh, zekere hoogte goed uitgevoerd. Maar uh, toch een uh, aantal individuele fouten vooral, die, uh, die, die kosten ons uh, de doelpunten. Ja, en dat, uh, dat mag niet gebeuren. Maar dat, uh, ik ben wel blij dat het niet uh, is omdat wij uh, Spanje zo in de kaart hebben gespeeld dat ze team ons, uh, ons echt hebben geslagen. Het zat hem echt in uh, individuele fouten. Ja, precies. En dat is iets waar je aan kunt werken. Dat is uh, dan de boodschap. Ja, ja. ja. ja dat klopt, ja. Uh, waar, waar staat Oranje nu eigenlijk wat jou betreft? Nou, we zijn hier uh, op dit toernooi. Dit is een nieuw toernooi binnen de Europese zwembond. En uh, hier zijn zes uh, Europese landen. Dit zijn zes toplanden. Deze, uh, alle zestien landen, die doen ook mee, uh, denk ik, uh, mondiaal de prijzen. Ja, en dat schommelt een beetje rondom elkaar. Griekenland die wint dit toernooi. Uh, Rusland wordt uh, tweede. En uh, ja, dat, uh, dat zijn de landen waar, waar we laatst nog gelijk gespeeld tegen Rusland. Het, het zit dicht bij elkaar. Dus ja, wij staan hier nu. Nu zijn we vierde van Europa geworden. En van de zomer kan het zomaar zijn dat we op het podium staan uh, of dat we weer rond, de, rond dezelfde plaats hangen. Het dat, uh, dat is lastig te bepalen waar je nu echt staat. Ja. Je, je zei het al van hè, die Europacup een nieuw toernooi. Vind je het wat? Past het uh, wat jou betreft goed? Nou, in het begin had ik toen het, uh, toen het uh, ontstond, dacht ik van ja, dat wel echt zo druk op de, op de internationale kalender. En dan uh, dacht ik ook van, nou ja, dat uh, moeten we maar zien. Maar ik moet zeggen, nu we hier zijn en uh, je merkt toch wel dat het een uh, groot toernooi is... Uh, is het eigenlijk toch wel goed om een goed eindtoernooi te hebben. Want het zijn weer wedstrijden waar het om medailles gaat. En dat is ook wel goed uh, voor, voor de ontwikkeling van onze ploeg. We hebben een hele jonge ploeg. We zijn echt op bouwen weer aan een nieuwe groep uh, richting Tokio. En uh, ja, voor deze groep is het denk ik heel goed om veel wedstrijden te spelen waar het echt ergens om gaat. En zo hebben we het ook geprobeerd te benaderen... Uh, we hebben uiteraard nog wel wat dingetjes uitgeprobeerd dit toernooi. Maar uh, ook wel gezegd van bestrijden uh, met de hooi. En dan willen we ook, uh, daar werken we ook naartoe. Dus wat dat betreft is het goed. En volgend jaar gaat dit toernooi gelden als kwalificatiemoment voor, uh, voor de World League finale. Dus dat betekent dat uh, deze Europese wedstrijden dan, uh, nou ja, dan nog extra waarde hebben om, uh, om in die World League finale te komen. En die World League finale is weer het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Ja. Dus uh, het wordt, het wordt uh, serieus, een nog serieuzer toernooi. Ja, ik was er uh, ooit bij in, uh, in Gouda. Een uh, dag die jij ook niet snel zult vergeten. Daar waar het mis ging, zeg maar. Als het uh, ging om uh, de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Rio. Als je nu kijkt naar je ploeg. Vind je dat de ontwikkeling voldoende is? Ben je tevreden? Uh... Nou ja, als je terugkijkt naar het afgelopen seizoen niet, want uh, toen zijn we 90 geworden in Boedapest. Dat was uh, echt zeer teleurstellend en dat was eigenlijk een beetje met de groep die we, waar we ook voor, uh, voor Rio gestreden hadden. Uh, daar zijn inmiddels wel wat mensen aan toegevoegd. Ik heb een hele grote selectie van bijna dertig man die, uh, die, uh, die in beeld zijn voor een plek voor de ploeg voor Tokio. En daar ben ik wel heel blij mee. Je ziet wel dat we echt in de breedte heel erg gegroeid zijn. Er zijn een aantal meiden die al nu uh, een aantal interlands hebben gespeeld die nog uh, zonder Zelfs nog 17. Ik heb er 1, 2 van 16 en 1 van 17 in deze groep zitten. Ja, die gewoon mee kunnen spelen, goed mee kunnen spelen... en die echt nog, uh, nog veel kunnen, kunnen groeien. Dus daar ben ik heel tevreden over. En, uh, dus, ik, ja, nou ja, als je eigenlijk een antwoord geeft, heb je vragen... ja, ik ben tevreden in de ontwikkeling. Alleen we weten niet uh, waar dat uh, toe leidt uh, op de korte termijn. Nee, want het eerstvolgende grote toernooi is dus dat EK in uh, Barcelona... dan, tref, dan ja. treffen jullie uh, op, opnieuw uh, Spanje. En uh, nou ja, over doelstellingen nee, voor... Het... Italië en Griekenland zitten bij ons in de groep. Oh ja, voor de grote groep. Ja, ja, klopt. Um, ja, de doelstelling voor het EK, be ben je daar überhaupt mee bezig? Nou, we hebben nog niet hard de doelstelling uitgesproken... maar ik vind dat deze selectie zo goed... Uh, dat wij ieder toernooi voor een podiumplek moeten strijden. En uh, dat zullen we ook gaan doen. En... Uh, nou ja, dat wordt, het, dat wordt het doel. We willen op het podium en uh, met, met, met deze selectie die we nu hier hebben, daar zullen er een groot deel van deze groep zo uitgaat op het uh, EK aanwezig zijn. Er zijn nog zeven spulsels van onze groep, van die groep van dertig, die in Amerika studeren en uh, dat combineren met, uh, met hun sport. En die zullen dadelijk in het zomerprogramma ook uh, naar Nederland komen en uh, misschien ook nog één of twee of drie, ik weet niet precies hoeveel, de, de selectie gaan halen. Uh, maar daar, dat is een groep die echt kan strijden voor, voor de medailles. En nu op het EK en volgend jaar weken ja, en hopelijk het jaar daarna uh, richting de Spelen. Goed, dankjewel Ar Arno Ga Even uh, uitpuffen en dan uh, op naar het uh, volgende evenement. Fijn dat je ons okay. even het woord wilde staan. Dankjewel. Hey, We gaan uh, verder met uh, Gent Wevelgem. Staat morgen op het programma en dat kan een mooie weekafsluiting worden... voor Quickstep van uh, ploegleider Tom Stils. Woensdag won Viviani de driedaagse de pannen... En zijn teamgenoot en uh, Nederlander Nicky Terpstra won... Edri Harold na een werkelijk prachtige solo. En vandaag was er opnieuw winst voor de Duitse Schachman. De voorlaatste etappe won hij van de Ronde van Catalonië. Tom Stils, goedenavond. Goedenavond. Zijn dit nou uh, de weken waar je het voor doet? Ja, dit zijn inderdaad de weken waar, uh, waar iedereen er naartoe gelezen is. Hè. Ik denk dat uh, vanaf, vanaf nu tot het einde van Roubaix. Uh, de renners die nu aan de start staan... bijna gans de maanden gewerkt hebben voor deze wedstrijden. Ja. ja, maar ik bedoel eigenlijk de, de week uh, tot dusver voor, voor jullie, voor Quickstep. Uh, ja, ongelooflijk, hè? Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat we, dat we ook bijvoorbeeld met, met Jacobsen uh, op een ontdekking gedaan hebben... qua, qua sprinter en qua, qua wielrenner ook. Um, en vooral ook Nicky, die gisteren toch wel een hele, een hele sterke prestatie neergezet heeft... Zoals, denk ik, alleen hij dat kan. Uh, en vooral, vooral op het moment, denk ik, je prijs wordt altijd aanzien... als de kleine ronde van Vlaanderen. Ja. Als je dat kan winnen, dan, uh, dan ben je toch al gerust voor, uh, voor, de, voor de volgende twee weken. Ja, dan ben je op tijd goed. Uh, nog even terug naar die overwinning van Nicky Terpstra. Eerst maar even door de ogen van onze sportsa-collega's. Proficiat Quickstep En dan is dat een onderneming geweest om uh, duimen en vingers van af te likken. Met uh, aan het eind vooral overlevingsdrang. Tegen het doodgaan af. Sterven voorbij en ik overdrijf niet hoor. Ja, dat is een koers die blijft in de memorie zijn. Nikki Terfstra, een van de favorieten... wint de E3 Hareldeken op een fantastische manier. Ja, en het is ook fantastisch omschreven. Deel je de, de, de uitspraak ook van uh, uh, je landgenoten? Was het echt op het doodgaan af? Ja, absoluut. Ik denk dat... Uh... Ook vanuit de wagen, uh, we waren ook echt kapot. Ik denk dat we, dat was een enorme spannende wedstrijd. Uh, met Niki op een gegeven moment de 25 kilometer helemaal alleen. Met enorm veel kwaliteit van renners achteraan. Uh, gelukkig was daar ook Philippe Gilbert en Zedek Stiebard die, ja, die achteraan stoor zijn begonnen spelen. Maar ik moet zeggen dat Niki een ongelooflijke prestatie gedaan heeft. Ik denk dat er heel weinig renners in het internationaal peloton dit kunnen nadoen. Um, maar echt wel een overwinning die ook, denk ik, bij mij en Mufri Peters... Uh, absoluut gaan bijblijven als een van de, van de mooiere momenten van, ons, uh, ons zeggen van onze carrière in de auto. Ja, we zagen het, het even snel teruglopen van 30 naar 18, 19 seconden. Toen dacht ik van, nou... Nu wordt het nog krap, maar vervolgens ja, gingen ze uh, twijfelen uh, achter uh, Nicky. En was het uh, uh, regelmatig ook het stilvallen van uh, de achtervolgende groep... waardoor hij het toch weer kon uitbouwen na een halve minuut. Maar toen hij ging met Lampaard op 80 kilometer... wat dachten jullie? Onbegonnen werk? Gewoon Nee, ik denk dat dat op zich wel een hele goede, een hele goede actie was. Ik denk dat we, wij op zich als, als ploeg nu... Um, Gebruik moeten maken van de, van de breedte van de ploeg. Van, van, we hebben vier, vijf renners die echt wel enorm sterk zijn. Um, maar ook geen heel, heel specifieke afwerking. Ik bedoel, daar een, een heel snelle man bij. Vooral bij het uitvallen van de Colombiane Gaviria. Uh, die we achterhand konden houden voor, voor eventueel een sprint. Die viel uit. Dus nu hebben we een hele sterke ploeg in de breedte. Um, maar de enige manier om daar echt super gebruik van te maken. Is dat je inderdaad renners vooraan krijgt. Zodanig dat de ons ploeg achteraan gewoon moeten volgen... en niet echt het, het grote deel van het werk moeten doen. Nee, niet te veel energie nog... verspillen. Ja, nee. En, en vandaar het moment dat Yves en, uh, en Nicky vooruit waren... Uh, is het inderdaad nog heel ver en heel, heel moeilijk om dat te, van dat te overbruggen. Maar als je dat weet dat je achteraan ook nog bijna, bijna de helft van de ploeg zitten hebt... Die, die achteraan ook controle kunnen houden... dan is dat haalbaar... Um, het is altijd moeilijk en je moet, je moet echt kunnen rekenen op de sterkte van de renners. Um, maar dan is het haalbaar, alhoewel het wel een hele jaar spannend was. Ja, en dan uh, um, heeft de ploeg dus al 19 zegers binnen. Morgen uh, zomaar kans op de 20 twintigste. Um, wat, wat zal het strijdplan zijn, vergelijkbaar met wat je net hebt verteld? De juiste man op het juiste moment van voren en de rest kunnen sparen? Ja, ja, ik denk dat hey, morgen is bijvoorbeeld ook um, Elia Viviani erbij, dat toch wel een snelle man is voor dit soort wedstrijden. Um, binnen de ploeg vertrekken we niet, niet echt altijd specifiek met één kopman. Proberen wij gewoon van het parcours zo goed mogelijk uit te leggen. Wij vertrekken wel met een duidelijk beeld van een bepaalde fase in de wedstrijd. Uh, als er bepaalde dingen gebeuren, wie, wie daar ook naar voren moet komen. Um, en, en voor de rest moeten wij, moeten wij de wedstrijd mee ondergaan en, uh, en mee improviseren en, en goed overleggen samen met de renners. Om uiteindelijk tot een, tot een goede tactiek van die wedstrijd te komen. Maar je, ja, je rekent enerzijds op, op de intelligentie van de renners ook, wat enorm belangrijk is. Want zij zitten uiteraard op de fiets en wij geven info en we proberen bij te sturen uh, vanuit onze ervaring en ook van de info die we krijgen. Ja, nou kan ik me wel voorstellen dat, het, dat het, juist dat deel ook heel lastig is... met zoveel toppers aan de start. Hè. Het, het niet aanwijzen van een, een kopman. Dat geeft aan hoe sterk de ploeg is in de breedte. Maar dat betekent ook dat je ja, voortdurend in overleg moet blijven met elkaar. En dat daar ook de uitdaging zit. Hè. De kikkers moeten wel in de vijver blijven, allemaal. Ja, dat is waar. Ik denk dat dat, dat, is, dat is uiteraard geen, geen gemakkelijke opgave... ik moet wel zeggen dat op zich... Um, het echt wel een ploeg is. Ik denk dat, er, dat, we, dat we daar ook wel... Um, dat de renners daar zelf aan werken. Dat wij als ploeg proberen van... van iedereen op tijd zijn eigen kans te kunnen laten gaan. Um, maar we hebben echt wel een ploeg. Ik denk dat we... dat we iedereen zich voor iedereen wil opofferen... op de juiste moment, op de juiste plaats. En dat maakt ook wel de sterkte van de ploeg. Um, we hebben jaren teambuildings gedaan. We hebben jaren eraan gewerkt om echt een ploeg te krijgen... met de juiste mentaliteit. Maar wielrennen op zich... Naast dat het, dat het op zich wel een heel individuele fysieke inspanning is. Uiteindelijk toch altijd een gigantische teamsport blijft. Waar iedereen op iedereen kan rekenen. Um, en dat is nog altijd een van de sterkste, de sterkste punten van deze ploeg. Ja, je bent uh, zelf ploegleider en, en trainer. Met wie en wat houd jij dan precies bezig binnen de ploeg? Of, of uh, ja, bij, bijna met iedereen? Ja, met iedereen. Ik denk dat we daar... Uh, je hebt natuurlijk een stuk renners die je ook individueel begeleidt. Uh, maar verder vooral ook enorm uh, met de middelen die er tegenwoordig zijn van ook de, echt wel de parcours heel goed te bestuderen van, van waar dat de kansen liggen om collectief iets te doen uh, om als de wind goed zit, als er een smalle weg is vandaar een versnelling te plaatsen vooral van het parcours goed te kennen om dan juiste info tijdens de wedstrijd te geven en dan vooral proberen van, uh, dat iedere renner gewoon heel gelukkig en heel content aan de stad kan staan met een goede conditie en dan er iedere keer weer het, uh, het beste van te maken ook. Ja, en nu is het zo dat jij natuurlijk uh, tegenwoordig in de ploegleiderswagen zit. Heb je daar uh, snel aan kunnen wennen, aan, aan dat fenomeen? Want het brengt een ander soort spanning met zich mee. Hè? Het wordt wel beloond, uh, al wekenlang, door, door de ploeg. Ja, ja het, is, het is een ganz andere manier van werken natuurlijk. Hè? Ja. En ik moet zeggen, tegenwoordig heb je ook wel... Gelukkig um, is de technologie ook mee... zodanig dat je info kan geven aan de renners... Die, die altijd maar preciezer en preciezer wordt. Vroeger moest je een inschatting maken... van wanneer dat je bijvoorbeeld een smalle weg inging. Maar nu kan je tenminste ook al vrij... bijna tot op 100 meter kunnen zeggen van... oké, okay, nu gaan we links of nu gaan we rechts. Ja, maar uh, ik, kan me, ik kan me voorstellen... en dat bedoel ik eigenlijk, dat je... Um, nou ja, neem even de solo van Nikki Terpstra... Dat je, dat je dan ook weer even als renner achter het stuur zit zo ongeveer. Ja, absoluut. Ik denk dat we, dat we eh, zeker mentaal, fysiek niet natuurlijk, maar mentaal even, even kapot waren dan, dan misschien Nicky. <lacht> ja. um, omdat je soms heel, heel, heel kort beslissingen moet kunnen nemen. Vanuit de wagen ook. Um, wat, wat soms niet makkelijk is ook. Um, omdat de renners ook nog meestal... Ja, de, de, de, het is natuurlijk een, een communicatie van de auto's met de renners toe. Uh, zij hebben vertrouwen in ons, wij hebben vertrouwen in hen. Dus als wij iets zeggen in de oostjes, dan uh, ja, wordt er ook wel naar geluisterd. En, en je kan natuurlijk ook niet permitteren om daar tien keer misinfo in te geven. Nee. Zowel niet qua, qua koerstactisch of qua koelkennis. Cool uh, maar het is, een, ja, doen, is een heel, op zich wel een hele boeiende sport geworden, waar er enorm veel technologie aan, aan te pas komt. Waar het een heel goede... Samenwerking is met renners en, en inderdaad wel sporttrajecten, zoals wij in Ufrit altijd overleggen. En daar proberen we het gewoon het beste van te maken. Maar ja, wielrennen is meer en meer ook een, een, een sport geworden van uh, vooral veel van communicatie, maar ook van technologie. En uiteindelijk moet je gewoon hard trappen. En dat, uh, Uiteindelijk dat, wel. Uiteindelijk dat doen de mannen van Quickstep op dit moment uh, heel goed. En uh, nou, de vraag is wat dat morgen weer gaat opleveren. In de ploeg met uh, onder meer Gilbert, Stibar, Lampaard, Terpstra. De man die dus zo prachtig won. En uh, Viviani is daar, is daar ook bij. Dankjewel, uh, Tom Stils. En heel veel succes uh, morgen met uh, de ploeg. Oké, okay, dankjewel. Met I'll Be Your Baby Tonight. De Bekerfinale werd gewonnen, het Nederlands kampioenschap werd gewonnen en nu ook de Beneliga. Het kan niet op voor de ijshockeyers van Heijs uit Den Haag. Voor het eerst in de clubhistorie is de triple binnen. Zojuist werd er in en tegen Herenveen met 5-1 gewonnen, waardoor Den Haag de best of 5 serie met 3-1 winnend afsluit. Chris Heijmers is de coach van Den Haag. Chris, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, een sfeerbeschrijving wil ik heel graag van de kleedkamer. Ja, nou, daar ben ik nu niet. Anders, nee, maar je bent er vast gestaan. al geweest. Maar daar uh, staat de boel uh, behoorlijk op zijn kop, om eerlijk te zijn. Ja, gaat succes überhaupt wennen? Nee, nee, nee want het gaat aan, uh, om succesvol te zijn gaat er altijd zoveel uh, arbeid aan vooraf. Dat het altijd, uh, altijd een prachtige beloning is en dat, uh, dat went echt nooit. Ja, nou, nu hebben wij uh, de wedstrijd natuurlijk niet kunnen zien. Uh, we gaan straks wel een samenvatting laten zien... Uh, in onze late uitzending op televisie. Die begint om half twaalf. Maar was het reclame voor de sport vanavond? Ik denk het wel. Ik denk het zeker. Het was, uh, het was bijna uitverkocht, nu 3000 mensen. In 10,5 half waren het twee teams... die ja, eigenlijk het hele serie al volledig aan elkaar gewaagd zijn. Dat zag je ook weer terug in de eerste periode... waarin het uh, nog steeds 0-0 was. En... Uh, ja, uiteindelijk denk ik wel dat wij ook gedurende de hele wedstrijd overhand hebben gehad. Maar Herenveen is gewoon een heel goed team en die hebben ook, eh, ook, hebben ook hun kansen gehad. Um, maar ik denk zeker dat het een reclame was deze hele serie voor, uh, voor de sport. Ja, wat, wat heeft het verschil gemaakt tussen, tussen jullie en Herenveen? Ik denk dat wij in de breedte gewoon net iets sterker zijn dan Herenveen. Uh, wij kunnen de hele, hele serie hebben wij eigenlijk met zes verdedigers kunnen spelen, waar Herenveen er met vier speelt. Nou, je speelt uh, de eerste drie wedstrijden, speel je vrijdag, zondag, dinsdag, ja, en dat ga je gewoon, dat ga je gewoon voelen met, met, minder, met minder personeel, om het dan maar even zo te zeggen. En um, ja, dat heeft bij ons gewoon de breedte van onze selectie heeft echt de doorslag gegeven in het succes, uh, in het succes dit jaar. Ja, uh, uh, en de Vriezen uh, komen er een beetje bekaaid vanaf. Hè, want in de beker waren jullie ook al te uh, sterk voor de, uh, voor de flyers. Maar goed, zo werkt het in het, in het leven. Uh, ja, nu is de, de triple binnen. Um, dan ben je neem ik aan op dit moment niet bezig met het stellen van nieuwe doelstellingen. Maar toch, waar zit er dan nog groei in? Ja, ik... Kijk, het, uh, ik ben drie jaar geleden begonnen bij Heijs... En, en toen hebben we een bepaald traject uitgestippeld... waarin we eigenlijk nooit over prijzen hebben gesproken. Alleen over het feit dat we het ieder jaar beter willen doen dan het jaar ervoor. Ja, en dat wordt natuurlijk nu heel erg lastig. En, en iemand merkte net op, ja, je hebt nog steeds de schaal Het equivalent van de Johan schaal in het voetbal. Ja. En, uh, dus je kunt, je kunt vier prijzen winnen in het seizoen. En, en iemand zei, je hebt er maar drie. Nou, dat, uh, dat geintje kon ik wel, uh, kon ik wel waarderen. Maar uh, we zijn gewoon heel erg goed bezig met de club. En, en, um, en, en het, ontwikkelen, het ontwikkelen van de ijsgriesport in Den Haag. Maar ook in de ijsgriesport in het algemeen. En, en om succesvol te zijn gaat het niet altijd over prijzen. Dat klinkt misschien heel gek op een avond als vandaag. Um, maar ja, um, en, en, ja... Mijn contract loopt af. We zien het wel. Maar ik heb het heel erg goed naar mijn zin, zin bij Heijs. En dat is niet gerelateerd aan het winnen van prijzen. Maar ik ben echt super trots op de jaren en, en op mijn jongens. Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook bijzonder is... dat je aan een avontuur begint. En dat, dat eigenlijk de doelstelling hem vooral zit in... Uh, beter worden en dat er niet wordt gezegd van ja, en daar hangen we dan maar direct uh, een, een prijskaartje aan, een prijzenkaartje aan. Nee, nou ja, dat is ook een beetje hoe, uh, hè, uh, hoe je, ja, als je tekent wat je afspreekt met een club en uh, de club heeft, heeft nooit die druk bij mij neergelegd, uh, heeft eigenlijk altijd wel gedaan waar, waar ik dacht dat de verbeteringen zaten, wilde altijd binnen de mogelijkheden financieel altijd wel met mij meegaan. En um, ja, die samenwerking is gewoon heel erg goed. En, en um, ja, dat, dat, dat is inderdaad wel bijzonder. Um, maar ja, dus met name vaak, um, nou ja, ook, ook de pers, maar ook, ook de fans... Uh, is heel vaak succes en scorebord gerelateerd. En dat, dat, ja, dat ben ik niet met ze eens. En gelukkig in dat traject, uh, dat, in dat traject is de club uh, ook met mij mee willen gaan. En hebben ze ook mij de kans geboden, hè, dat is natuurlijk een samenwerking... Uh, om dit op deze manier op te bouwen. Um, als je kijkt naar de ontwikkeling van de sport in, in Nederland... gaat dat dan ook weer de, de meer en meer betere kant op? Ja, dus het, is heel het is heel verschillend. Uh, in, in Tilburg, zij spelen in de Oberliga, uh, gaat het gewoon hartstikke goed. Ja. Uh, in, in, in, op plaatsen als, als um, ja, Den Haag en Heerenveen gaat het gewoon hartstikke goed. Uh, nu, nu trekt Nijmegen trekt weer, trekt weer wat aan... Um, ja, er zijn, op, op sommige plaatsen gaat het gewoon, gaat het gewoon bijzonder goed. Uh, alleen niet, niet op genoeg plaatsen. En ik denk dat daar een hele grote verantwoordelijkheid ligt van IJski Nederland. Uh, om te zorgen dat clubs aanhaken, ook, ook bij het succes van, van Flyers... en ook bij het succes van Heijs. Um, want, want er zijn kinderen genoeg en die zijn enthousiast genoeg. Um, en IJski is op zich wel een bijzondere sport. Want, want je moet echt met je kind... Um, he, van, je speelt landelijk, dus ook ouders moeten daar vaak wel iets voor, uh, moeten daar echt wel iets voor over hebben. Um, maar ik denk echt dat daar, want de mogelijkheden zijn er. Um, um, uh, vanavond ook echt, echt een reclame. Um, maar ik denk ook wel dat daar een verantwoordelijkheid ligt voor, voor IJssel Nederland. Om dat ja, op de juiste wijze op te pakken en verder te ontwikkelen. Ja, nou, Je zou ook kunnen zeggen dat daar een verantwoordelijkheid voor, uh, voor jouzelf ligt. Want je, je bent nu een aantal jaar uh, op een plek en uh, nou, het succes is evident. Uh, misschien is het tijd om uit te vliegen. Ik wil de sfeer niet verpesten, hoor. Uh, binnen, binnen de, binnen de of een soort ontwikkelingswerker uh, wat bedoel je? Nou, ja, ja, maar dan gewoon in een baanvorm, zeg maar. Maar dan ergens anders. Maar ja, je snapt nee, mijn vraag. Kijk, uh, ja, ik, kijk, ik ben niet, ik ben, ik ben niet clubgebonden. Uh, toen ik naar Den Haag ging, uh, moet ik ook heel eerlijk zeggen, zeiden mensen... als dat maar goed gaat. Maar ja, die match is, uh, om heel eerlijk te zeggen... buitengewoon... Um, in, in, um, ja, om heel eerlijk te zijn, um, ja, um, zou ik met liefde, met liefde blijven bij IJs. Um, maar ja, goed, mijn, mijn passie is ook ijshockey. En, en ik, ik begrijp wat je zegt. En, en op welke manier ik een steentje bij kan dragen aan de ontwikkeling van het hockey zou ik dat zeker niet nalaten. Hier hoor ik in uh, Doorklinken dat je er wel voor open staat om naar een andere club te gaan. Ja, maar ik sta er ook zeker proberen om bij hij te blijven. Goed zo. Um, dan krijg je een terugreis van 183 kilometer. Want we hebben nu heel <grijg> ernstig gesproken de, de voorbije minuten. Uh, terwijl in de verte hoor ik het feestje. Wat voor terugreis ja, ja. gaat dat worden? En wat, wat uh, staat er op jullie te wachten als jullie in Den Haag aankomen? Ja, dat wordt gekke huis. Dat wordt echt serieus gekke huis. Er waren hier vandaag bijna 500 mensen uit Den Haag. En die staan straks allemaal rond te wachten. En uh, in de Uithof hadden ze de livestream... Uh, uh, en dat wordt, uh, dat wordt het grootste feest van het jaar uh, straks op de Uithof. En uh, daar gaan we intens van genieten. Nou, dan wens ik je daar uh, ongelooflijk veel uh, plezier bij. Dank je wel, Chris Eimers, de succescoach van uh, Den Haag. Heel snel terug naar de kleedkamer, daar waar het feest Dankjewel. dus aan de gang is. Want Hijs uit Den Haag heeft de triple binnen. Ja, ze won al uh, de beker... Uh, het Nederlands kampioenschap en nu dus ook de Liga. En dan ga je een serieus gesprek voeren... terwijl uh, de trainer uh, eigenlijk gewoon zin heeft in een biertje... of een glaasje champagne met uh, zijn mannen. Uh, goed dat we hem even konden spreken. Dat brengt ons aan het eind van deze uitzending van NOS Langs de Lijn. Ik kijk met een schuin oog naar een televisiescherm... en ik zie Roger Federer het heel zwaar hebben tegen Tanasi Kokkinakis... Um, ze zijn daar aanbeland in de derde set. En ze gaan nu aan de tiebreak uh, beginnen. Dus ik blijf nog even zitten op mijn stoel om te kijken hoe deze wedstrijd gaat aflopen. We beloofden u een gesprek over de laatste schoenen die Johan Cruijff ooit heeft uh, gedragen. Die zijn vandaag geveild. Maar degene die die schoenen in bezit had, want hij heeft ze niet meer... die kunnen we helaas niet meer te pakken krijgen. Ik dank u voor het luisteren. Morgenmiddag dan zijn we weer vanaf twee uur zometeen het oog op morgen gepresenteerd door Max van Wezel. Luisteren dus. Wielof nou. de Vries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 Met aandacht en deskundigheid CDC Tandzorg.nl. Complimentjes extra aandacht Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl. NTO Radio 1.